Zes uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Verdachte Toulouse wilde vandaag opnieuw toeslaan. Twee mensen opgepakt vlak voor herdenking Lommel. En minister Spies begint proef tegen scheefwonen. De verdachte van de moorden in de regio Toulouse was van plan vandaag opnieuw toe te slaan. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. En zou het opnieuw op een militair hebben gemunt. Het appartementencomplex in Toulouse, waar de verdachte van 24... zich sinds vannacht schuilhoudt, is nog steeds omsingeld door de politie. Wordt nog altijd met hem onderhandeld over overgave. Wat hij in ruil voor zijn arrestatie wil, is niet bekend. De man van Algerijnse afkomst wordt verdacht van de moord... op zeven mensen in Toulouse en omgeving. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij bij Al-Qaeda hoort... en dat hij uit wraak heeft gehandeld voor de dood van Palestijnse kinderen. Ook is hij tegen de Franse deelname aan militaire operaties in Afghanistan. Vlak voor het begin van de herdenking in Lommel zijn twee mensen opgepakt. De arrestanten zijn Duitse sectenleden die afgelopen weekend een dienst verstoorden... door te zeggen dat het busongeluk in Zwitserland de straf van God was. Bij het ongeluk kwamen 28 mensen om, onder wie 12 kinderen. De politie herkende de twee en haalde ze uit het publiek... voordat de plechtigheid in Lommel begon. Bij de herdenking vanochtend waren zo'n 5000 mensen. Buiten stonden nog eens duizenden mensen die de dienst via grote schermen volgden... Ook prins Willem-Alexander, prinses Maxima en premier Rutte waren bij de herdenking. Minister Spies begint een proef in Amsterdam om scheefwonen tegen te gaan. Bij scheefwonen zitten mensen in een huurhuis dat eigenlijk te goedkoop is. Daarom wil Spies dat de corporaties afspraken maken met de huurder. Als het inkomen omhoog gaat, moet de huurder kiezen tussen meer huur gaan betalen of verhuizen. Op die manier moeten er meer woningen vrijkomen voor mensen met minder geld of voor mensen die nu op de wachtlijst staan. Volgende maand wordt bekeken in welke Amsterdamse wijken... het experiment wordt gehouden. De fractieleiders van de PVV in elf van de 12 provincies... staan volledig achter de Kamerfractie van de PVV en Geert Wilders. Ze hebben dat laten weten in een gezamenlijke verklaring... na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie. Het is nog onduidelijk wat de PVV-fractie in Noord-Holland zal beslissen. Brinkman is daar fractievoorzitter. Zijn berichten dat de andere vijf leden van die fractie... zich nu ook willen afscheiden. Een meerderheid in de Tweede Kamer noemt het een schande dat de top van PostNL een salarisverhoging heeft gekregen en bonussen ontvangt terwijl het bedrijf tegelijkertijd mensen wil ontslaan en de pensioenen wil versoberen. CDA-fractie lid Kopjan noemt de gang van zaken beschamend. Staatssecretaris Bleker zegt dat hij heeft gesproken met PostNL en duidelijk heeft gemaakt dat hij de gang van zaken ongepast vindt.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 Het paleis is gerenoveerd voor zo'n 14 miljoen euro. De heropening maakt deel uit van het jubileum van koningin Elisabeth. Prinses Diana was de bekendste bewoonster van het paleis. Bezoekers kunnen onder meer een aantal jurken van Diana bekijken. Ook koningin Victoria heeft lange tijd in het paleis gewoond. Zij regeerde van 1837 tot 1901. Ook aan haar is in Kensington Palace een tentoonstelling gewijd.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 De Voetbalbond is ook van plan om videoboodschappen... en rechtstreekse uitzendingen van persconferenties op YouTube te zetten. Het weer vanavond en vannacht helder. Vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Het wordt vannacht een graad of vijf. Morgen volop zon, dan is het 17 graden. Staat een matige oostenwind. De dagen daarna aanhoudend voorjaarsweer... met vrij hoge temperaturen en veel zon. ANWW verkeersinformatie met 25 files bij elkaar opgeteld. 105 kilometer. Nog opmerkelijk veel vertraging op de A4 naar Amsterdam. Nog 8 kilometer. Tussen Leijsseldorp en Zoeterwouderdorp door werkzaamheden. Op de A9 richting Alkmaar. staat bij Knopfend een 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. Veel vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen nieuwe brug en het gouden 10 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrijgegeven. Op de A16 Belgische grens richting Breda. Daar staat door een ongeluk 3 kilometer bij Breda-Noord. Het is nog drukker dan gebruik op de A20 in de richting Gouda. Dat staat tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer. De nieuwe randstad Werkpocket is uit.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 De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere alles over het nieuwe vitaliteitspakket. Vraag hem nu aan op Randstad.nl. So met de Domino's Duo Deal haal je elke woensdag een large pizza... in plaats van een medium voor maar 2,50 meer. Heerlijk om te delen met je beste vriend... want je kan twee helften verschillend laten beleggen. Aan jou om erachter te komen wie van je 280 Facebook-vrienden... nu echt je best friend forever is. Domino's, for real. Fascinerend en genadeloos goed...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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. 8 over 6, goedenavond. De PVV in de provincie Overijssel steunt Geert Wilders. Ze nemen daar het initiatief voor een steunbetuiging. De fractie in Noord-Holland besluit vanavond wie ze steunt. Brinkman of Wilders, zo contact met Overijssel. En we hebben ook iemand in Haarlem. Maar het belangrijkste nieuws staat nog altijd stil in Frankrijk. De vermoedelijke dader van de aanslagen in en rond Toulouse... is nog steeds niet in handen van de politie. President Sarkozy was vanmiddag... bij de begrafenis van de doodgeschoten militairen. En daar zei hij in een toespraak dat de dader erop uit was... om de Republiek op de knieën te krijgen... maar dat hij daar nooit in zou slagen. De president beloofde dat de verdachte zijn straf niet zal ontlopen. De Republiek heeft zijn devoir en zijn justice demain fera le sien, ses crimes ne demeureront pas impunis. En na de toespraak van Sarkozy hield Justitie een persconferentie. Daarin werd verteld dat de verdachte nog een aanslag had willen plegen. Dat vertelt correspondent Ron Linker. De officier van Justitie beschreef gesprekken met de verdachte... Eh, zoals de onderhandelaars die van de politie eh, hebben gevoerd met hem. Hij vertelde dat hij eh, de vermoedelijke daden spontaan begon te praten... alsof hij op de praatstoel zat over zijn motieven... Eh, ook over zijn toekomstige doelen eh, als hij daar de tijd voor zou hebben gehad. En toen kwam hij eh, met een volgens Justitie gedetailleerde lijst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 of s'avonds zou willen overgeven. Dus het, dat zouden heel goed de komende uren kunnen gebeuren. Dat moeten we afwachten. En, en zei hij er nog bij wat die verdachte in de tussentijd wil doen of niet? Heeft hij het niet over gehad. Correspondent Ron Linken was dat. Het Belgische Lommel stond vandaag stil bij de busramp van vorige week in Zwitserland. Er werden 15 slachtoffers herdacht vandaag, 14 kinderen en 1 volwassene. De burgemeester van Lommel haalde tijdens de dienst geëmotioneerd een tekst aan... van de Nederlandse zanger Bram Vermeulen...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 De burgemeester vanmiddag bij die herdenking in Lommel. Vandaag was ook van Joris van Poppel. Joris, wat zal jij nooit vergeten? Eigenlijk deze coach van die burgemeester. Die man die de afgelopen week zo sterk is geweest. Die het zo goed heeft georganiseerd. Meteen met de ouders meevloog naar Zwitserland. In zijn eigen woonplaats alles goed op orde had in zover je dit goed op orde kunt krijgen natuurlijk. Die man die breekt op zo'n moment. Hij zei zelf vandaag, ik heb de afgelopen dagen al vaak gehuild... maar ik voelde me vooral heel sterk tot het moment dat ik daar op het podium ga sta, ging staan... en dat ik ook al die kisten voor me zag. En die duizenden, die vijf, zesduizend mensen uit Lommel en omgeving... die daar kwamen rouwen om dit grote verlies voor zijn gemeente. Ja, en dat ging wel goed, want uh, afgelopen weekend waren er verschillende herdenkingen uh, die, die verstoord werden... Ja, het ging in grote lijnen ging het, ging het heel goed, maar er zijn nu wel weer twee mensen opgepakt. Volgens de burgemeester dezelfde mensen als die dit weekend die, die diensten verstoorden. Dat zijn Duitsstalige Belgen. Volgens de burgemeester uh, zijn het religieuze fanatici van een religieuze secte. Die vinden dat dat hele busongeluk een straf van God is voor het Belgische abortusbeleid. Uh, nou ja, in de, tijdens het weekend hebben ze wel wat diensten echt kunnen verstoren met geschreeuw. Nu kwamen ze weer opdagen... maar de politie heeft, heeft ze kunnen oppakken uh, net voordat de dienst begon. Dus nou ja, ze hebben het niet kunnen verstoren en uh, ze zijn gearresteerd. En dat is dan nog niet helemaal achter de rug daar in Londen. Je hebt ze privébegrafenissen, maar ook nog herdenkingen elders in het land... Ja precies, het, het was vandaag al massaal natuurlijk met, met, met, met zoveel kisten. Maar dat is nog maar nou, het begin van de uitvaarddienst, eh, Want eh, er zijn ook nog negen slachtoffers op een andere school bij Leuven in Heverlee. En daar is vanavond een avondwaken en daar, eh, die worden morgen eh, begraven. De slachtoffers in Lommel die gaan naar verschillende begraafplaatsen toe. Eh, en dat, het is vanmiddag is dat al in kring gebeurd en morgen en overmorgen zijn er ook nog begraafplaatsen. Plaatsen. En dan kan Lommel gaan werken aan de verwerking. Joris van Poppel, onze correspondent in België. Dank wel. Straks, wat gaat de PVV-fractie in Noord-Holland doen? We gaan zo naar Haarlem. Eerst gaan we langs bij Johnson Hoka bij de ANWB. Nog een paar harddekkige files zonder meer de A4 naar Amsterdam. Nog 8 kilometer tussen Leidsdam en Dorp Op de A6 muiden richting Lelystad. Daar staat bij Almere Stad West 3 kilometer door een ongeluk. Daar is de op dicht. A12 richting Den Haag. Nog veel druk tot de, tussen Nieuwe brug en Gouwaakbedruk. 10 kilometer aan ongeluk. Wel zijn de reistoken weer vrijgegeven. Op de A16, Belgische grens richting Breda. Bij Breda-Noord, drie kilometer een ongeluk. En het is wat drukker dan normaal op de A20 in de richting Gouda. Daar staat dus Rotterdam Prins Alexander en knop het Gouden, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Gisteren waren alle ogen natuurlijk gericht op het Binnenhof. Uh, wat zou daar gebeuren binnen de PVV toen uh, Hero Brinkman opstapte? Vandaag vooral veel aandacht voor de PVV-fractie in Noord-Holland. Wat doen zij? Want daar is Brinkman fractievoorzitter. De fractie komt over ruim anderhalf uur bij elkaar... om te praten over de situatie die is ontstaan. Matthijs van der Wiel, jij bent in Haarlem. Mathijs. Is nou duidelijk wat er uh, besproken gaat worden... en wat Brinkman gaat doen in Noord-Holland? Je hoorde hem eerder zelf daar niks over verklaren. Hij zei: Ik. Uh ik vertel dat straks pas aan mijn fractiegenoten en dan gaan we samen bepalen hoe het nu verder moet. Want ja, officieel is Brinkman nog steeds fractievoorzitter voor de PVV hier in de staten van Noord-Holland. Op het provinciehuis zijn ze met z'n zessen kleine oppositiepartij hier in Noord-Holland. Maar ja, de kans is natuurlijk heel klein dat hij voor de PVV dat blijft doen, dat zal willen blijven doen. Hij mag het officieel wel, maar hij zal niet meer onder PVV-vlag verder willen. En wat doen die anderen dan? doen, die andere uh, statenleden. Nou, dat is dus de grote vraag van die vergadering die straks hier om uh, acht uur begint. We hebben wel begrepen, het gerucht, circuit heeft zijn werk gedaan vandaag, dat er een grote kans is. Nou ja, we moeten het maar horen straks, dat ze met z'n allen de PVV zullen verlaten. Dat de hele fractie gezamenlijk onder een andere vlag... onder een andere naam doorgaat. Uh, maar goed, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Ze gaan daar straks over praten. Eén ding is wel duidelijk geworden... de afgelopen tijd hier uh, op dat uh, provinciehuis van Noord-Holland... is dat de uh, fractiegenoten erg loyaal zijn aan uh, Brinkman. Echt uh, trouwen achter hem staan. Dus, en dat ze ook geen scheuring willen. Dus dat maakt de kans wel groter... dat ze inderdaad samen met hem verder gaan... Onder een andere naam. Ja, en dat mag, dat is net als in de Tweede Kamer. Dan mag je uh, verkassen, de partij uit en uh, je zetel meenemen alles kan. Ze zijn gekozen uh, als persoon, niet uh, vanwege de partij. En uh, staatsrechtelijk gezien hebben ze dus alle mogelijkheden uh, die, die ze willen, kunnen ze gebruiken. Zelfs als PVV'ers doorgaan, dat mag Brinkman zelf. Nou ja, die kans is natuurlijk heel klein. Ze mogen doen wat ze willen. En de PVV heeft daar zelf ook geen regels voor. Het is niet zo dat de partij kan eisen dat ze een zetel opgeven en dat er andere mensen voor in de plek komen die wel loyaal zijn aan Wilders. Wilders kan hier niks aan doen. Zij mogen zelf bepalen hoe ze nu verder willen. En dat gaan ze straks hier bespreken, hier op het provinciehuis in Haarlem, straks naachten. En daar blijf jij bij, Martijs van der Wiel, om daar verslag van te doen. Intussen hebben de overige elf provinciale PVV-fracties laten weten als één man achter Wilders te blijven staan. Edgar Mulder, goede avond. Goedenavond. Fractieleider van de PVV in Overijssel, u nam het initiatief voor deze verklaring. Als u luistert naar wat Martijs vanuit Haarlem over de fractie in Noord-Holland zegt, eh, eh, dat ziet er niet goed uit. We moeten afwachten wat er vanavond gebeurt. En um, um, dat is een, uh, daar gaat de fractie in Noord-Holland uh, zelf over. Maar ik hoop natuurlijk dat, uh, dat uh, iedereen, minus één dan waarschijnlijk, maar uh, binnen de Pvd blijft. Heb je wel contact gehad met de collega's in Noord-Holland? Uh, we kennen elkaar wel, maar dit is iets wat ze zelf moeten besluiten. Ik heb gisteren besloten om uh, alle andere fractiegenoten te bellen. Uh, fractievoorzitters van andere provincies, maar ik heb... Um, Waarschijnlijk begrijpt u dat niet, gebeld met uh, Hero Brinkman. Waarom niet? Um, om, omdat ik um, Hero Brinkman uh, niet ga vragen afstand te nemen van, uh, van, van wat hij heeft gedaan in, uh, in de Tweede Kamer. Hij, uh, ik neem aan dat hij uit de PVV stapt. Um, dat moet hij vooral doen als hij dat wilt. Het is heel jammer, maar dat is niet anders. Um, maar het leek mij niet uh, nodig hem te bellen om te vragen of die een verklaring wil ondertekenen van de uh, zijn, ageert in de Tweede Kamer. Dat begrijp ik, maar u had natuurlijk wel ver, om verdere opheldering kunnen vragen... over het waarom en wat dat zou kunnen betekenen voor de provinciale fracties. Nou nee, dit, is, uh, dit, dit speelt in eerste instantie natuurlijk uh, uh, landelijk, Tweede Kamer. En uh, het is, een, zoals ik al zei, een zaak van de provinciale fractie in Noord-Holland... En uh, ik hoop dat ze er goed uitkomen vanavond. Ja, u vond het echt nodig om met zo'n gezamenlijke verklaring te komen? Nou ja, t, uh, misschien... Uh, ik, ik, vond het, ik vond het nodig, ja. Uh, het was uh, mijn initiatief. Ik zat s'avonds uh, net als u waarschijnlijk te, te kijken en te luisteren naar alles wat er gebeurde. En uh, ik ben wat, wat collega's uh, gaan bellen. En we waren er zelf snel over eens met elkaar dat, uh, dat wij volledig achter, uh, achter Geert en de Tweede Kamerfractie stonden. En dan is het een kleine stap naar een persverklaring... En dat is ook makkelijk, hè? voor u. Dan Hoeft u nu alle fracties af te bellen, dan heeft u het in één keer. Waarom was dat nodig om met zo'n gezamenlijke verklaring te komen? Echt st steun geven aan Geert Wilders, die heeft het echt nodig? Nou, nee, maar gewoon een verklaring van ons... dat wij, uh, wij er 100% achter staan en ook een... Uh... Of een, een, een, een, een, een verhaal naar onze achterban natuurlijk toe. Hè. Die zullen ook niet blij zijn dat er nu nog maar 23 PVV'ers in Den Haag zitten in plaats van 24. Als we even kijken naar Brinkman, hè, waarom hij weg is gegaan. Een van de redenen is dat hij meer uh, partijdemocratie wilde. Hij wilde die partij wat opener maken. Zegt veel uh, PVV-stemmers willen dat ook. Wat, wat vindt u van die argumentatie van hem? Snap ik niet. Ik vind de PVV volkomen democratisch. Wat ik heb begrepen, maar nogmaals, ik ben er niet bij in Den Haag. Wat ik heb begrepen is dat uh, de heer Brinkman de afgelopen jaren daar verschillende voorstellen heeft gedaan. En volgens de heer Brinkman zelf gisteravond werden die steeds met 23 tegen 1 weggestemd. Volgens mij is dat democratie en dat hij daar dan niet mee tevreden is, dat is een andere zaak. Maar het is wel een democratisch genomen besluit in de fractie. Goed, Edgar Mulder, fractieleider van de PVV in Overijssel. U heeft in ieder geval uw steun betuigd aan Geert Wilders. Dank voor uw reactie en we wachten gewoon af wat er in Noord-Holland gebeurt. Graag gedaan mevrouw, prettige avond. Dag. Een satellietsysteem waarmee in een gebied na een grote ramp... heel snel een communicatiesysteem kan worden opgezet. Het heet emergency.lu en is bedacht bij het Luxemburgse bedrijf Zes Astra. Koningin Beatrice kreeg er zojuist een uitleg. En verslaggever Menno Reemeijer was erbij. Een rondleiding voor de koningin, die daar hoort dat een satelliet zo'n 15 jaar meegaat. Maar daarvoor is ze niet gekomen, ze is hierheen gekomen om te kijken naar het speciale systeem dat hier ontwikkeld is. Emergency.lu. Een compact satellietsysteem dat snel ingezet kan worden bij een rampen, vertelt Bill Weideveld van 6 Astra. Nou, het is eigenlijk een initiatief van de Luxemburgse overheid, ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, en die hebben een soort publiek-private samenwerking opgezet met een aantal Luxemburgse bedrijven, waaronder SIS. Het is eigenlijk een, uh, ja, een, een platform om zo snel als mogelijk communicatie te herstellen op een, uh, op een ramplocatie. Dus als er is een uh, natuurramp of humanitaire ramp heeft plaatsgevonden, om dan zo snel mogelijk uh, ja, te zorgen dat de communicatie uh, weer hersteld kan worden. Bedacht na de aardbeving in Haiti? Klopt, ja, dat was eigenlijk de, de directe aanleiding. En toen bleek dat het uh, toch veel te lang duurde voordat er weer gecommuniceerd kon worden... waardoor er ook veel mensenlevens verloren gaan. Dus het was ook de uitdaging om die, die tijd tussen de ramp en het moment van weer kunnen communiceren... om die zo kort mogelijk te houden. En werkt het ook? Ja, dat werkt uh, uitstekend. Er zijn ook een aantal uh, tests gedaan en er staan nu ook uh, een aantal opstellingen in uh, Zuid-Soedan. En daar blijkt dat dat, uh, ja, hoe belangrijk het is dat je heel snel communicatie uh, kan herstellen... Dat is belangrijk natuurlijk voor hulpverleners, maar ook voor uh, de mensen in het gebied zelf. Yeah. En uh, het gaat om, uh, om dataverkeer, het gaat ook om telefonie, wat je op die manier kan, uh, kan doen, maar ook om het in kaart brengen van het rampgebied, analyses maken dat je ook weet hoe je snel mogelijk en dus goed mogelijk uh, hulp kan verlenen. So when it's uh, when the yeah. ball is totally uh, dismantled and uh, you want to carry it uh, by plane or car or whatever, this is what you need. Only for cases. So it's roughly 120 kilo's Met de techneut staan we uh, ook in die schoteltuin bij een soort van grote bal. Een, een ballon lijkt het wel, met vier grote zwarte koffers waar dan het helemaal in moet zitten. Uh, Legt die kort uit. Want wat doet het nou precies? Wat houdt het systeem nou precies in? We staan bij die ballon, ja. uh, die grote, grote zwarte kisten erbij mm -hmm, waar het mm -hmm. allemaal in zit... Ja. Nou, dat is eigenlijk het materiaal wat nodig is om, uh, om die, die communicatie zo snel mogelijk te herstellen. Dit wordt allemaal weggevlogen in een jet vanaf Luxemburg Airport. Vier kisten? Ja, vier kisten en opblaasbare schotelantenne die eruit ziet als een ballon als je opgeblazen is. En uh, die kan op, op locatie binnen een half uur kan alles uh, werkend zijn en draaien. En wie geeft de opdracht? Want daar gaat het altijd om. Wie zegt er is een, iets ergs gebeurd, daar moeten we naartoe? Nou ja, dat is vaak in overleg met een, met een humanitaire organisatie. Er is ook een nauw samenwerking met, met, met de Verenigde Naties, het Wereldvoedselprogramma. Uh, dus ja, En dan in overleg met de minister van, van Buitenlandse Zaken van Luxemburg wordt dan op een gegeven moment bepaald waar, uh, wat gaan we doen, waar gaan we naartoe. En dat kan dan, op het moment dat er een besluit is genomen, kan binnen twee uur kan er, kan er een vliegtuig vanaf Luxemburg Airport uh, naar de locatie vliegen. En die, is, want die is volledig al voorbereid. Er zijn uh, een crew van 15 man die is al getraind, dus die kan direct uh, naar de locatie toe vliegen. Oké, okay, wifi should be on. En toen ging de wifi aan. Verslag van het staatsbezoek vindt u op onze site nr.s.nl. Dat de lente is, dat was vandaag misschien wel het best merkbaar... in het Noord-Hollandse Lisse. Daar gingen de deuren van de Keukenhof weer open. Jeroen de Jager was er ook. Jeroen, prachtige bloemen natuurlijk in de lente. Waar ben je ja. nu? Ja, verkast, zal ik maar zeggen. Letterlijk verkast. <laughs> Want uh, ik, sta, ja, ik sta in een kas... Uh, ...bij uh, het, de enige hofleverancier, moet ik zeggen, in de Bloembollen. En dat is het bedrijf Uitenbooggaard in... Uh, waar Noord, ben ik eigenlijk? Noordwijk. Noord, Noordwijk hangt, ja, ja, ja. Het, uh, geworden. Robert Uitenbooggaard. Hier staan we in de kast. Maar eigenlijk moeten we toch buiten staan. Waarom staan we binnen? Ja, hier hebben we een kast. Dus wij vervroegen het seizoen hier. In oktober planten wij uh, deze bakken hier uh, op. En dan simuleren wij de winter in uh, speciale cellen, koelcellen. Dan geven wij onze producten... Uh, uh, ...een winter van, uh, van 13, 14 uh, weken kouden. En zo kunnen wij dus ons product vervroegen. Ja, en hier trek je die, die, die tulpen min of meer uit de bol. Hè? Hoeveel bollen exporteren jullie eigenlijk? Ja, dat zijn uh, miljoenen bollen. Kijk, uh, wij, uh, wij telen hier zelf 35 hectare. En uh, onze catalogus dat bestaat ongeveer uit 500 soorten. Dus ja, wij betrekken ook uh, heel veel bloembollen bij, uh, bij andere kwekers. Relatiepartijen noemen we dat. Ja. En die exporteren wij over 33 landen. Ja, dat is een uh, goeie, goeie business eigenlijk. Ja, uh, Nog wij, wij zien met name in Oost-Europa dat we een, een enorme groei zien. En, uh... Noem het woord Oost-Europa. Ik zeg ja. Jos Beelen uh, ja. en dat is de exportmanager naar Oost-Europa. Waar zit het hem in dat, dat Oost-Europa zo lekker loopt? Wij uh, exporteren naar heel veel landen in Oost-Europa. Namelijk in dat wij goede contacten hebben in de, de landen zelf, waardoor uh, wij de markt goed verkennen met de klanten die wij hebben. Die kennen de markt goed, kennen de, hun klanten goed, uh, waardoor de groei eigenlijk uh, ja, gegenereerd wordt met een superproduct. Kwalitatief goed, uh, soort echtheid wat we leveren, uh, nette verpakkingen. Waardoor de klanten ook steeds meer terugkomen bij ons, omdat ze weten wat, dat ze een goed product hebben. Uh... En helpt het dan ook, want jullie hebben Polen in dienst hier ook, hè? Ja, dat klopt. Helpt het dan ook om, om die markt daar te verkennen, doordat je Polen in dienst hebt hier? Nou ja, kijk, uh, met vertaling bijvoorbeeld. Wij, wij zijn, uh, vorige week hebben wij op een beurs in Polen hebben wij gestaan. Daar hebben wij een catalogus, een brochure hebben wij gemaakt. En die hebben onze werknemers, die hier werk hebben, die catalogus weer voor ons vertaald. Dus ja, dat is een hele leuke wisselwerking natuurlijk. Aan de ene kant... Ja helpen ze ons in de productie en zijn ze voor ontzettende grote waarde. Dus niet alleen productie, maar ook in de zomer als wij de bloembollen verzenden over heel Europa. Dus dan pakken ze eigenlijk de eigen bollen in die naar hun thuisland dan ook weggaan. gaan... Uh, en ja, nu met uh, dat soort beurzen, het maken van de catalogus en brochures, is dat ook weer hartstikke nuttig. Dus Mooi vak ja. dat bloembollen ja. uh, kweken. Ik had nog willen vertellen hoe bollen eigenlijk worden gemaakt. Want je ziet ze wel liggen, maar dan denk je... hoe worden die eigenlijk gemaakt? Maar er is geen tijd meer voor. Is Helaas. Meer nou, dus we gaan stoppen. Jeroen, schrijf het op, op internet. NOS.nl. Heel ook bedankt. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. Oké. Okay. <laughs> NOS.nl. er gebruik van Jeroen de Jager was dat in Noordwijkerhout... na een paar uurtjes keukenhof. Dus uiteindelijk bij de hoefleverancier van bollen terecht gekomen. En daarmee zijn we bij het eind van dit Radio Eensaal. Lucelle en ik wensen u een heel prettig en mooie genietavond van die lenteavond. We zakken af vanuit die keuken over naar Kapellen en de IJssel. Daar zit Joost Eermans klaar van WNL met. Avondspits, Joost, goedenavond. Tim, goedenavond. Avondspits gaat over kwetsen. Kwetsen van mensen, beledigen van mensen, bedreigen van mensen. De Avro, zoals je weet, heeft op het allerlaatste moment een sketch geschrapt. uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het programma Neon Letters van Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrugge. En dat ging om een bokswedstrijd tussen Allah en God. Dennis en Jeroen die wilden uh, uitbeelden de eeuwigdurende strijd tussen de godsdiensten. Maar de Avro zei: Dit is kwetsend, gaan toch te ver. En hebben het uh, laten wissen. Uh, over tot teleurstelling van. Van de, van de beide performers. Eén voorbeeldje in de laatste jaren was dat uh, eigenlijk, moet ik zeggen. Want als je nou eens gaat kijken hoe staat het ervoor, echt voor... met onze vrijheid van meningsuiting... dan komen we toch bij een beroerd rapportcijfer, vind ik zelf. Ik ga erover hebben in Avondspits met onder andere Essan Djami, ex-moslim uh, en voorzitter van het uh, Centraal Comité voor... Exmosum dat hij heeft opgericht. En ook Henk Krol van de Geekkrant doet mee. U kunt ook meedoen. 0800-1121 is het telefoonnummer. We zijn nog steeds bang voor onze mening. Dat is mijn stellingname in de avondspits. Ik hoop u te gaan spreken. De lijnen gaan open. 0800-1121. We zijn nog steeds bang voor onze mening. Graag tot zometeen. er is voor beide opties iets te zeggen. Maar laten we stemmen. Wie is er voor?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 1988 was de otter uit Nederland verdwenen. Daarna startte de overheid een project om de otter te laten terugkeren in het wild. Maar sinds de komst van dit kabinet ligt het project op zijn gat, zeggen de twee organisaties. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weer. Willemijn Hoeperp. Willemijn ja, vanochtend vroeg was het nog behoorlijk koud. En met name in het zuiden van Nederland, want daar had het licht gevroren. Maar overdag werd het op veel plaatsen echt lenteachtig met zon en maximaal rond de 15 graden. En vannacht is het overal helder en de minima ligt op zo'n 4 graden. En plaatselijk kan er wel weer een mistbank ontstaan. En morgen gaan we dan opnieuw een mooie dag tegemoet met nauwelijks bewolking. Het wordt zo'n 17 graden, landinwaarts misschien wel 18. Alleen voelt het door de aantrekkende oostelijke wind wel wat frisser aan dan vandaag. Maar vrijdag is die wind weer weg en dan wordt het dan een hele zachte dag... met maxima van zo'n 17 graden en ook dan is het flink zonnig. En in het weekend neemt de bewolking wat toe... met op zaterdag kans op een enkele bui, maar nog wel warm met zo'n 16 graden. En zondag daalt de temperatuur weer wat... maar naast de bewolking schijnt ook dan regelmatig de zon. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staan in totaal nog 56 kilometer file... Nog hardnekkig viel op de A4 richting Amsterdam... tussen Leidschendam en is 6 kilometer. Op de A6 en Muiden richting Lelystad staat 4 kilometer bij Almere Stad West. Daar is op dit moment de politie bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk. Daardoor is de linkerreis ook afgesloten. Verkeer kan het beste bij met de Muidenberg omrijden... via Hilversum over de A1 en de A27. En op de A15 richting Europort daar staat er een ongeluk bij Spijkenissen 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. We zijn nog steeds bang voor onze mening. Goedenavond, welkom bij de leukste avondspits van Nederland. Geen censuur tot 7 uur. Wel WNL. 0800 1121. Justitie meldde afgelopen week dat het bedreigen van politici uit de mode raakt. Het aantal meldingen in 2010 lag aanzienlijk lager dan dat in de jaren ervoor. Het team bedreigde politici signaleert een trendbreuk. Nog maar 107 ernstige bedreigingen. En dat zijn er 107, te veel natuurlijk. Maar wat denkt u? Wordt het klimaat beter? Is er geleerd van de moorden op Pim en Theo? En zijn de bedreigers en haatmelers beter gaan nadenken? Of zijn politici gewoon voorzichtiger geworden. Bang om met een kromzwaard tussen de ribben op het trottoir te eindigen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor kunstenaars, columnisten en tv-makers. Gisteren hoorden we dat ook de Afro, een sketch van een bokswedstrijd... tussen allen en God op het allerlaatste moment... uit het programma Neonletters van Dennis van der Ven... en Jeroen van Koningsbrugge heeft geschrapt. Daar gaan we weer. Kunst en vooral humor zijn juist vaak kwetsend en ook chockerend. Ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben... voor we echt vrij zijn, zonder angsten en zonder bedreiging. Wel nou. 0800 1121. Ja, we zijn nog steeds bang voor onze mening. U kunt meedoen aan deze avondspits. 0800 1121 komt u live binnen hier. En dan kunt u uw mening voordragen. Dat kan ook per Twitter. U kunt mij tweeten op hashtag Eertmans of hashtag WNL. Ben benieuwd wat u zegt. Ben, zijn we vrij? Zijn we inmiddels zo vrij dat we alles kunnen zeggen? Of is het juist zo dat we veel voorzichtiger zijn geworden? Ik ga straks praten met Ashan Jami. Ex-moslim en voorzitter van het comité Ex-moslims. En ook Henk Krol, dus oud-hoofdredacteur van de g Intussen mag ik u melden dat het dreigingsniveau in Nederland... Euh, terreurdreigingsniveau wel te verstaan, momenteel beperkt wordt genoemd. Er worden geen nieuwe trends en fenomenen waargenomen waar dreiging van uitgaan. Dat is dus een gunstige positie, zou je zeggen. Nog steeds wordt niks uitgesloten, maar ja, dat kan je ook niet doen. Kijk eens even naar wat er in Frankrijk momenteel gebeurt. Maar momenteel in Nederland, wat vindt u? Is het debat open, kan alles worden gezegd of heeft u daar zo uw twijfels bij? De eerste beller is Nando en hij komt uit Den Bosch. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nando, hallo. hallo. Hallo, Nando. Ja, ja ik, ik, ik hoorde net een enorme echo, maar die is nu gelukkig. Fijn. Hoi. Nee, uh, ik voel me absoluut niet gemelkord in dit land. Ik kan zeggen wat ik wil. Uh, ik vind dat we ons moeten afvragen, moeten we alles wel willen zeggen? Ja. Moeten we wel uh, joden uh, uit willen schelden, moeten we wel moslims willen beledigen? Moet ik, stel bijvoorbeeld, je, je loopt, ik, ik, ik, ik maak even een voorbeeld, hè? Hmm. Ik schets even een voorbeeld, hè? Stel je ja. loopt met je vrouw op straat. Ja? Ja. Hallo, ben je er nog? Ik ben er, hoor. Ik hoor je ook. Ja, hoor ja, je mij? En ik kom, ja. je tegemoet, ik kom je tegemoet. Juridisch gezien mag ik zeggen eh, dat, dat, je, dat je vrouw uh, een lelijke, uh, lelijke hoer is. Heeft sorry voor mijn taalgebruik, maar juridisch gezien mag ik dat. Ja. Is dat fatsoenlijk? Nee. nee. Als reactie daarop zou je waarschijnlijk op me uh, aflopen en mij een knal voor uh, mijn verkopen. Ja. Hoogstwaarschijnlijk zou het gerechtvaardigd zijn omdat ik mij niet hou aan de fatsoensnorm, ik beledig je. Volgens mij hoef ik, of ik je. ja, ik kan ik je vind, volgen. Ik vind, nee, maar kijk, ja. ik denk dat u deze, uh, ik denk dat u deze uh, stelling inneemt puur en alleen vanuit demagogische overwegingen. U wil eigenlijk een soort, uh, nou, u wil eigenlijk het klimaat uitdragen van, kijk, we kunnen niks zeggen tegen die moslims, wat voor je het weet. Ben je zelf, Nanno, uh, ben, een, een, ben kijk, je zelf een, moslim? Onswaard, deze, ja. Nee, nee, okay. ja, ik ben nu kritisch en nu ja. mag niet uitspreken, meneer. In oh, je praat al heel veel, hoor, voor, voor dit programma heb je ja, al ja, veel gezegd. Ge, ge, Kijk, ga in, door. In, dit soort dingen roep je puur vanuit demagogische overwegingen. Hè, zodat, zodat we, uh, als Nederlanders uh, gerechtvaardigd zouden zien om moslims te beledigen. Hè. Maar waar maak jij zo druk om? Kijk, het om het van Nando, meenigheid. mag ik ook wat zeggen? Man, zal ook wat zeggen? Nando, zal ik ook wat tegen jou zeggen? Ja? Vertel. Oké, okay. wat vind je ervan dat de Afro zegt, sorry, om, om willen van inderdaad moslims die wel eens niet zo blij kunnen zijn met een bokswedstrijd tussen allen en God. Waar niet, het gaat niet om iemand uitschelden voor je bent een lelijke hoer. Het gaat er puur om om een strijd uit te beelden. Dat wordt geschrapt door de Afro omdat men bang is voor, uh, voor, uh, is voor dat, is repercussies. Is dat de schuld van de moslims? Is dat niet, uh, is dat niet uh, te wijten aan de Afro? Ja, dat kan je vragen. Is dat vragen. de schuld van de moslims? Wij moeten even schakelen, dus Nando blijf hangen naar nee, nee, een voetbalwedstrijd. Ja. ja, ik krijg het ook door uit Hilversum. We gaan even naar Hilversum. Ja, in Doetinchem waar de inhaalwedstrijd tussen de Graafschap en FC Twente wordt gespeeld voor 12.000 toeschouwers. En een verrassende tussenstand in deze wedstrijd. 7 minuten oud, 1-0 is het namelijk voor de thuisploeg voor de Graafschap. Al na anderhalve minuut een doelpunt gemaakt door El Hasnaoui, Soufian El Hasnaoui. Een aanvallende middenvelder die Wout Brama op het verkeerde been zette. En van een meter of twintig de bal prachtig in de verre hoek krulde buiten bereik van keeper Sander Bosker. En dat is natuurlijk een Verrassende tussenstand, want de Graafschap staat onderaan in de eredivisie. FC Twente staat vierde, is nog altijd in de race om de titel. Maar goed, als ze vanavond verliezen van de Graafschap, dan kan dat wel eens voorbij zijn. 1-0 dus door een doelpunt van Soufian Elhasnaoui al na anderhalve minuut hier in Doetinchem. Dankjewel Richard van der Made. Uh, Nando, jij, dit was geen censuur, maar puur onderbreking door Hilversum. Maar vertel, maak je zin af? Maak me zin af. Ik denk dat het bij, bij u, want we kennen je politieke geëngageerdheid, meneer Eertmans. U bent een populist in hart en nieren en een rechts, rechtsextremist. Nou. Dat is niet erg, maar we weten dat je strijdt voor de vrijheid van meningsuiting puur en alleen, uh, ja. zodat wij als Nederlanders het recht hebben om moslims te beledigen. Het gaat je niet om de vrijheid van meningsuiting, van het, me, van het meningsuiting is, aan zich. Waar baseer dan je dan dat op, Nando? Het, het, baseer op, op, waar baseer je, je het op, Nando? Wat je nu zegt, waar baseer je het op? Uh, dat baseer ik op uh, beelden die ik van je gezien heb, uh, programma's die ik van je beluisterd heb. Ja. Dat baseer ik op uh, dingen die ik in de politiek zie. Geen stel, ik enkel kijk, voorbeeld. Is, ik stel, ik zeg, iets, uh, ik zeg iets verschrikkelijks over joden. Dan zul jij niet hard rennen voor de vrijheid van meningsuiting. Dat weet ik heel zeker. Het gaat altijd om de grens of je mensen aanzet tot haat of tot geweld. Nee, nee, nee. Ik zeg gewoon iets beledigends over joden. Ik zeg bijvoorbeeld joden stinken of uh, de, de, het jodendom is een heb ik daar uh, fascistische ooit ideologie. Heb ik, heb ik daar ooit van gezegd dat dat niet gezegd mag worden? Heb je mij dat ooit horen zeggen? Nee, maar stel dat iemand zo, uh, zich zo zou uitspreken. Zou u dan nog zo hard rennen voor de vrijheid van meningsuiting? Ja. Ik weet wel zeker van niet. Nou, absoluut wel. Stel iemand, stel uh, uh, uh, iemand zegt Hamas is geen terroristische organisatie. Hamas is een vrijheids, uh, is een, uh, uh, is een organisatie van vrijheidsstrijders. Dan zult u het niet opnemen voor de vrijheid van meningsuiting. Jando, personen, het, is al precies, uh, het zal precies de grens zijn of mensen daartoe worden opgeroepen... om verder te gaan met een strijd tegen, tegen joden. Uh, hè, met geweld. Nee, Als het dat het context is. Nee, maar dat joden. is de context. Dat is een heel andere discussie. Het nee. gaat, om een, gaat om een strijd tussen tegen Israël. Dat is, nou die, dat is nou die emotionele chantage die jullie uitvoeren op mensen die pro palestina zijn. Jullie, even, nou, even, even, even nou even, even wordt het wel dan heel dan. simplistisch. Nando, ik ga je af, afsluiten want we gaan door met andere ja, bellers. Ik, Dank je wel voor je bijdrage. Ja, je kunt zeggen nou, nou kap ik je af, maar dat komt er nog wel vijf minuten bezig zijn. Er komt een uh, tweet be bezig, oh, dat is Hester Munslag, die zegt mooie start, bravo voor de eerste beller. Ja, die zet het wel op scherp. It's Bart zegt de vrijheid van mening, oké, okay, maar niet ten koste van alles wat de AVRO doet, is censuur. Wat vindt u ervan? Vindt u inderdaad misschien wat Nando zegt, dat we expliciet letten op wat, wat tegen moslims gericht is, dat dat moet kunnen en de rest uh, moet, uh, moet dat niet. Uh, of of is, het, is het wat u betreft genuanceerder? Ik ben zeer benieuwd hoe u daar tegen kijkt. Peter Klein twijfelt. Eerdmans eens, wilde loopt niet voor niks beschermd rond en alle cabaretiers hebben aangegeven op te passen met grappen over moslims. Edward Prins zegt, de angst om onze mening te geven wordt ook gedeeltelijk gecreëerd doordat de media en de politiek, we moeten meer relativeren. Ik moet u dit zeggen, moslims, en daar ging het net over, hebben inderdaad minder, uh, meer problemen met relativeren. er zijn de gewoon een stuk langer bij en dat verklaart, denk ik, ook de opgewonden stand van Nando zojuist. Eh, wel interessant, maar u kunt ook bellen 0800 1121 of hashtag WNL-Eerdmans. Hashtag We zijn nog steeds bang voor onze mening. Ik ga naar Essan Jami. Eh, Essan is Iraans-Nederlands politicus en publicist, ex-moslim en voorzitter van en oprichter van het comité van ex-moslim. Essan, goedenavond. Goedenavond, Joost. Nou, een verhitte start van het debat, uh, net. Um, ja, ik hoor het. Je hoort hem even de vraag aan jou: wat jij nog steeds bedreigd? Uh, ja, Jozef, ik in dat verstandig is over dit soort dingen echt geen aanspraak over te doen. Okay. Want dan zeg je, zeg je daarmee no? iets en dan, wordt, dan lok je iets anders uit en ik denk ja. dat dat niet nodig is. Nou prima, goed antwoord. Ik, dat, moet je, dat moet je zeker, uh, dat hoef je niet te zeggen. Uh, hoe gaat het nou met het comité eigenlijk uh, dat jij hebt opgericht? Uh, dat is al pff, sinds 2008 hadden we afgesloten, uh, omdat het uh, door angst voor uh, uh, nou, repercussies, zeg maar, uh, durfden mensen gewoon niet lid te worden. Zo simpel lag het. Hmm. Dat werd ook. Maar dat, de mensen komen niet meer bijeen. Het is volstrekt uh, voorbij. Dat, dat... Nou, ze wil niet in openbaar komen. Kijk, het was natuurlijk de groep van de media die zeiden: van, Goh, Jami. En dan was er nog Damon, Goris. En dan, Doe, wie willen we nog meer? Wie zijn er nog meer? Die zegt dat het wel 600. En dat het meer zijn. Maar wie zijn het? En die mensen durfden op een gegeven moment niet meer in openbaar te komen. Na wat augustus mij overkwam. door twee uh, excuses, drie moslims die mij zeg maar onverwacht uh, geslagen hadden. Dat was in augustus van. 2007. 2007. Waardoor dus ja. ik natuurlijk zwaar veilig werd. Nou ja, al dat, hmm. hè, al die uh, uh, uh, gedoe eromheen, hebben zij natuurlijk ook meegemaakt. En zij denken wel drie keer over na om dan vervolgens uh, zeg maar op een baard te gaan treden ja. en zeggen: nou, wij zijn ook ex moslims. En Jan, hoe kijk jij aan tegen? Nou, eigenlijk mijn stelling: uh, we zijn nog steeds bang voor om onze mening te geven. Nou, ik denk niet dat Nederland bang is. Ik denk dat ook niet moeten zijn om ons mening te geven. In Nederland is, godzijdank, veel sterker. Onze rechtsstaat is veel sterker. De mensen zijn veel sterker dan welke mening dan ook. En ingezien uh, uh, uh, nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld... nu wat er gebeurd is met de sketch, zeg maar... Ja? dat er uitgerekend Afro, hè, die in het verleden... het bijvoorbeeld tegen het christendom schopte... Uh, uh, is nu bang om een sketch omtrent islam te, uh, zeg maar, te, uh, uh, uh, het, te ja? uit te zenden. Ja. Hoe, hoe... En ze zien de hypocrisie, hypocrisie daar niet eens van in. Nee, maar hoe verklaar je dat, dat ze dat doen? Uh, nee, kijk, ik, mijn mening is voor het volgende. Ik denk dat juist, ik vind dat dit soort sketches juist moeten worden, uh, zeg maar, uitgezonden. Omdat we, als we kijken naar de grote filosofen in het verleden, in, als, als tijdens de reformatie, Erasmus, Emmanuel Kant, Nietzsche... Als we één ding daarvan kunnen leren is dat kritiek leidt tot verandering. Ja. Kritiek op religie. Leidt en tot verlichting. Ja. tot verandering. En, ja. en verlichting inderdaad. Dat hebben wij natuurlijk ook meegemaakt. En Afro, in wat in feite wat Avro doet is dat tegenhouden het proces voor moslims, om dat ook mee te maken. Het, Idee van de film van Wilders, de film van Ajaan, al dat soort dingen. Dat ja. is ook wetenschappelijk eerder onderzocht. Dat, dat maakt moslims weerbaarder tegenover. Maar het is een uh, zware strijd ik, ik, die gevoerd wordt. Ondertussen ook de VVD-vrijdenksruimte, dat is ook wel even overnight is die gesloten. He, waar Rutte nog bij stond met de vader van Theo van Gogh, weet ik nog. Daar was een ruimte voor, voor vrijdenkende kunstenaars. Er werd alles tentoongesteld wat maar kon. En dat is ineens gesloten. Heb je, wat vind je daarvan? Dat, dat is toch eigenlijk ook ongelooflijk? Ik, voel, ik vind het jammer. Ja, natuurlijk. De uh, vrijdenkersruimte was uh, goed. Het was nodig ook, vind ik. En nog steeds nodig. Uh, ik vind het... Ja, goed. Het is natuurlijk politiek opportunisme, zou je kunnen zeggen, dat zij dat hebben gedaan. Omdat daar natuurlijk ook in een gevolg eraan van kunnen leiden. Uh, denk daaraan de volgende keer dat er iets gaat gebeuren dat de regeringspartij dan vervolgens stelling moet gaan innemen. Nou, dat klopt. Het was ook omdat de PVV... er werden ook anti-PVV-kunsten aangereikt... en daar wilde natuurlijk Rutte zich en de VVD zich niet aan branden... omdat de PVV in, het gedoog, in de gedoogconstructie stapte. Dat ja. denk ik dat het zeker meegespeeld heeft. Tot slot, uh, uh, Esjan, jij zit, uh, jij zit weer bij de groep Bringman, uh, begrijp ik nu. Uh, je bent weer gaan werken voor Hero. Uh, heb ik dat goed begrepen? Ja één, keer, uh, één keer week, ja, één keer in de week. Ja, één keer in de week. En uh, ga je aansluiten bij een nieuwe beweging met Hero Bringman? Klopt dat? Ja, dit, dit soort dingen zijn veel te vroeg, uh, Joost. Maar wat wel is, is dat mijn studie natuurlijk nog altijd uh, voorrang heeft. Oké. Okay, dus ja. uh, daar wil ik me volledig op focussen. En, uh, en tegelijkertijd is dus geen geheim dat ik Hero steun ja. uh, uh, met zijn politieke opvattingen. Heel goed, uh, oké. Okay. Esjan, uh, dank je wel. En, en sterker succes. Goed, goed doorwerken en, en blijf, blijf alert. En, en we, gaan je, we gaan jullie spreken. Bedankt Esjan Jami. Oké, okay. dag Esjan. En zeer bedankt. 0800 1121 uh, kunt u bellen. We zijn nog steeds bang voor, voor onze mening. Uh, Björn Spruit, goedenavond. Björn hoor ik even, even niet. Uh, dan gaan we naar Samir Ramouni. Goedenavond. Hallo. hallo. Dag Joost. Samir. Hallo. Oh, daar gaan we. Wacht even, dan doen we twee dingen verkeerd. Dat, oh, dat is even jammer. Dat, dan had ik de eerste bellen nog kunnen pakken. Ruud Haas, goedenavond. Uh, goedenavond. Uh, ja, uh, wat de vrijheid van meningsuiting. ...je moet dat niet alleen of overwegend uh, behandelen... ...in het kader van politiek en godsdienst... ...maar ook het gewoon... Ja. Um, er is een optimale verhouding tussen het aantal mensen op deze planeet en de grootte en de mogelijkheden van Moeder Aarde. Ja. Nou, als we dan een beetje een Europese welvaart willen hebben voor iedere wereldburger, dan kom je grof gezegd. ...op anderhalf aan twee miljard mensen uit. We zitten nu aan zeven miljard mensen... ...en in het jaar 2050 zijn er minimaal... 9 miljard. Dat dan, dan zeg ik op mijn beurt... ...dan zijn wij niet zo erg slim bezig. Maar je mag daar lang niet altijd... Ja, ...over praten. of ja, Mensen die zijn daar niet altijd... Ja, ...ontvankelijk voor. Ja, Dat wereldvol is, bedoelt u? Ja. Ik ben van februari 1940... ...in de jaren zo rond 1950... ...ging ik met mijn moeder... ...fiets toch te houden in het landschap rond Breda 1, waar ik nu nog woon. Ik woon ook nog steeds in dezelfde wijk als oh. zo'n tientallen jaren geleden. Nou, destijds hoorde ik aan de rand van de stad, aan de rand van Breda. Ja, probeer het een beetje hey. kort te houden, Ruud Haas, want het wordt een ja, beetje lang verhaal. Ja, oké, okay. uh, het, kom, het uh, uh, komt nu op neer. Nou, zoveel omheen gebouwd, ja. nou woon ik als het ware midden in de stad. Kijk, het kan niet blijven voortduren, die dingen, zonder ongelukken in de toekomst. Het wordt te druk. Oké, okay, we gaan even door, want het duurt een beetje lang. Ed twittert, het is de kunst om iets zinvols te zeggen zonder te provoceren. Zeer, mooi gezegd. Gert Gering zegt: het debat is dood. omdat alles tot een one-liner-format wordt verengd. Diepgang is uit. Simplificatie en populisme is in. Theo nooit bang geweest. Ik zeg alles, maar waarom zou ik iemand kwetsen die een ander geloof heeft? Fataal eeuwige gelul over, ge over geloven. Wieslawa zegt: vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om te kwetsen en te beledigen. En daar moet de discussie over gaan. Peter Kuiper die zegt: Eerdmans, Allah is gewoon een Arabisch woord voor God. Dus de wedstrijd tussen God en Allah is even onzinnig als een wedstrijd tussen God en Dieu. Daar kunt u op reageren. Dat kunt u doen via hashtag WNL. Eerdmans, maar het kan ook via 081121. Nico Spruit, zijn we bang aan het worden of niet? Hallo. Nico, goedenavond. Zijn we bang voor onze mening? Goedenavond. Goedenavond. Nee, niet bang voor onze mening. Ik vind dat eigenlijk al veel te veel zeggen. We moeten onze mond eens een beetje dicht houden in Nederland. Ja? Onder... Dat vind ik zelf. Toch een beetje onder vloerkleed uh, weer stoppen? Nee, maar we zijn altijd mensen aan het beledigen. En vooral op, op het gebied van geloof. Ja. Je weet dat die mensen op geloof zijn die mensen heel gevoelig. Dingen. Ja, waarom is dat eigenlijk? We zijn de mensen een beetje om te beleggen voor je geloof. Maar je weet dat die mensen er gevoelig voor zijn. We gaan even naar Richard van der Maden, Nico. Want er is weer een doelpunt gevallen bij de graafschap. ik Richard, hoor je mij? Richard van der Maden? Richard, ik hoor gejuich. Dat is een doelpunt. Maar we weten nog niet bij wie. Uh, we wachten. Richard? Oh, Richard is even van de tribune afgelopen. We komen zo terug bij, bij de wedstrijd. Jos Bierman die zegt als mensen die bijvoorbeeld kritiek hebben op de islam... moeten vrezen voor hun ramen, moeten we wel bang zijn voor onze mening. Ja, ik denk als we Geert Wilders aan de lijn zouden hebben... dat hij toch ook zegt van nou, het debat over de vrijheid van de meningsuiting is nog niet echt afgerond, zou ik zeggen. We gaan naar Henk Krol, oud-hoofdredacteur van de Gekrant. Goedenavond Henk Krol. Goeie avond, nog steeds hoor. Jazeker. zeker. kan maar een tijdje doen. Juist, dat bedoel ik. Henk, jij staat te, te, te bekend om iemand die zich absoluut niet monddood dood laat maken. Um, hoe kijk jij aan tegen, zijn we, zijn we vrij om, om onze mening te geven of houden we ons in? Ik merk dat mensen zich steeds meer gaan inhouden. Ik betreur dat zeer, want ik denk dat discussie juist iets fantastisch is. Daar kunnen we nog wat van leren van de Amerikanen. Uh, ja. Mensen zouden het niet moeten doen. Maar niet alleen in woord. Je merkt ook dat mensen zich ook in hun gedrag zich steeds meer in gaan houden... Twintig jaar geleden durfde je eindelijk een keer hand in hand te gaan lopen. En dat is tegenwoordig weer helemaal not done. Want je bent veel te bang dat je iets kan overkomen. Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, daar zouden we toch iets aan moeten doen. Ja. Er is niks mooier dan het vrije woord. Nee, jullie hebben een soort meldpunt, we hebben het eerder gehad over homobedreigingen. Uh, een meldpunt bij, bij de Geekrand ook uh, geloof ik. En ook nog op een website van, van meldpunt tegen, te, tegen homogeweld. Wat zou je nog meer willen ondernemen om, om het... Ja, opener te krijgen en misschien ook de discussie over homoseksualiteit binnen de moslimwereld om daar, om daar progressie in te zien uh, in te krijgen nou ik heb uh, vanmiddag toevallig met Moment Haber gesproken, je kent hem nog wel vroeger uit de Tweede Kamer mm -hmm. uh, hij is weer bezig om juist ervoor te zorgen dat binnen de diverse moskeeën eindelijk nu een keer... over homoseksualiteit gesproken wordt. Ja. Want dat bleek ook vanochtend een keer... toen het rapport van het Sociaal Economisch Planbureau verscheen... juist in uh, kringen van religie... en dan hebben we het niet alleen over de islam... maar ook streng christelijke godsdiensten... doet men nog altijd erg moeilijk over homoseksualiteit. En eigenlijk is dat gek. Want uh, zowel in de Bijbel als in de Torah... als in uh, geen enkel oud-islamitisch geschrift... ...komt het woord homoseksualiteit voor. Nee, dat is opvallend, inderdaad kun je zeggen. Uh, Henk, blijf luisteren, want we gaan wat luisteraars er ook weer bij trekken... ...voor de laatste minuten van de avondspits. Uh, Dennis van Geuningen uit Den Ham, goedenavond. Dennis, goedenavond. goedenavond. Joost, goedenavond. Vertel. Uh, Joost, ik had eigenlijk de vraag van uh, wie wint eigenlijk die bakwedstrijd? Uh, ja, ja, ja. ja dat, weet, dat zullen we niet weten, hè? want de, de scène is geschrapt. De, misschien dat Jeroen en Dennis het ooit nog eens uh, zullen uitleggen... ...maar wie denk jij... Ik zou het niet weten, want ik denk namelijk dat dit het punt is van, oké, okay, uh, waarschijnlijk één van de twee gaat verliezen en hm. die partij gaan we kwetsen. En ja, daar moeten we, we niet. zogenaamd niet over spreken. Ik denk dat ze allebei uiteindelijk in de touwen hangen, zoiets. Dat neem ik overigens aan, maar uh, dat zullen we niet weten. Misschien als Dennis van der Ven of Jeroen Koningsbrugge luisteren dat ze het ons uh, kunnen vertellen. Ja? Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Inderdaad, okay. goede succes vanavond. Dennis, bedankt. Ja? Yes. Richard van der Waarde, kom maar door met de, met de voetbal. Ja, het is zojuist 1-1 geworden hier in Doetinchem, een doelpunt van Rosales. En dat zat er natuurlijk ook wel een klein beetje aan te komen. Want de tussenstand, verrassend een doelpunt al na anderhalve minuut van Soufian El Hasnoui, Maar Rosales, de vleugelverdediger van FC Twente, heeft Twente dus weer langzij gebracht. Met een goal van dichtbij binnengeschoten. En het is ook verdiend, want Twente heeft het meeste balbezit. De Graafschap is wel goed begonnen. Niet zo extreem verdedigend als de afgelopen weken. De Graafschap verloor drie maal op rij met 2-0 met zeer defensief voetbal. En FC Twente dat moet natuurlijk deze wedstrijd winnen. Terwijl nu een kopbal vanuit een vrije trap van de Graafschap. Net naast de doel van Sander Bosker. Kopbal van Jan Paul Saïs, vrije verdediger. Het is een wedstrijd die redelijk in evenwicht is. Ik zei het al, Twente wel de wat betere ploeg. Dat is ook logisch, want Twente staat op de vierde plaats. Heeft heel veel meer punten behaald dit seizoen al dan de Graafschap. Maar goed, de thuisploeg speelt eindelijk eens wat beter... in vergelijking met de afgelopen weken. En dat betekent dat het best nog eens een hele leuke voetbalavond kan gaan worden hier in Doetinchem. 1-1 na 23 minuten in Doetinchem. Dankjewel. je wel, Richard. Nog kort wat bellers, want er is nog steeds veel volk op de lijnen 0800-1121. We zijn bang voor onze mening. William, kom maar door uit Dordrecht. Ja, we zijn niet bang voor onze mening. Als je uh, vrijheid van meningsuiting wil hebben, prima natuurlijk. Maar ik vind het hartstikke goed dat de avond dat geschrapt heeft. Want die zijn bij de verstand gekomen. Want de alle christenen trappen ze op de ziel. En, de, en de, de moslims ook. Dus uh, er zijn grenzen aan die vrijheid van meningsuiting. Ja, maar wat is die grens volgens de wet? is beledigen niet strafbaar hoor. Is, nou, nou, dan is het de stomme wet. Want beledigen is strafbaar? Nee. Ja, er zijn allemaal die mensen die, be die beledigen en, en miljoenen kosten aan beveiliging. Meneer, er wordt elke dag iedereen wordt beledigd. Als je, er maar, als je, als je lang genoeg uh, tenen hebt, dan voel je je honderd keer per dag beledigd. En nee, een ander laat het laten. Als je lang tenen word, word je gekwetst. Met, ja, met, maar... zulke, met zulke films en met zulke uitspraken. Misschien kwetst het, geloof mij, wel. Theo van was een schoft. Dat hij neergelegd is, had hij puur zijn eigen te danken. Kijk, dat zijn wel harde uitspraken die u dat overigens, die u overigens vrije, mag doen. Dat, want, is, vrije, dat is uw vrijheid, vrije. maar het, is, het slaat nergens op. Maar dat zeg ik er meteen bij. Uh, maar u mag het zeker zeggen, meneer Willem. Uh, die, al, die, al die grote bekken, die hebben miljoen, kosten miljoenen aan beveiliging. Ja, dat's... dat... dat de, zo dat doen ze op de kleuterschool ook. Dan moeten we maar, moet maar plakband mij. op onze mond gaan, gaan, uh, gaan plakken. Je, hij slaat mij... Ja. Zo, dat zijn die grote bekken allemaal die, die alles beledigen. William, bedankt. Het is, het, is, het is een mening, laat ik het zo zeggen. Louis van de Ploeg, goedenavond. Louis goedenavond, uit Tilburg. van de Ploeg, Vertel. Ja, ik zit, ik zit in een auto, dus ik hoop dat je me goed kan verstaan. Ja hoor, gaat goed. Uh, ik wil niet te diep op de discussie ingaan. Ik ben soms ook wel eens bang om dingen te zeggen. Maar, twee kleine opmerkingen. Uh, ik heb vanavond een paar keer gehoord dat uh, de mensen die moslim zijn... ...erg snel op de teens getrapt zijn. Ja. Wat, ik, wat ik van die mensen niet snap, als u iets gezegd wordt, het eerste wat ze roepen is van... Hé, hey, heb respect, heb respect. Dat leggen we die mensen voor op de tong. Ja. Hey, en uh, als u ze ook wil zijn, til dus, uh, Tilburg we wel een grond dan hangen, ik van nou... Als u ze ja. roepen van, je moet respect hebben... Ik moet je even afronden, Louis. Maar het tweede punt moet je een andere keer gaan brengen, want we zijn er doorheen. Helaas, de uitzending is voorbij. Louis, bel een andere keer nog door, want dan kun je meer, meer, meer kwijt, waarschijnlijk. Uh, NAFTA zegt nog: Joost Eerbans, dat Hans en zei. Belediging is de waarheid die men niet wil horen. Ja, dat is een, uh, inderdaad een frase uit het beroemde optreden. Toen bij de meiden van Halal. Straks gaat hier op deze zender uh, Kunststof verder. Daarin Oemar Mirza. Hij is hoofdredacteur van het weblog Wijblijvenhier.nl en studeert aan de Technische Universiteit in Delft. Vandaag de dag van WNL is morgen op Nederland 1 weer te zien om 7 uur. Wij gaan morgen weer verder met een nieuwe aflevering van Avondspits. U kunt op Twitter volgen hoe de discussie verder gaat... over de vrijheid van meningsuiting. Hoe is de stand? Hoe is de temperatuur van het debat in Nederland momenteel? Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. U kunt daarop, uh, u kunt daarop verder kijken en twitteren. Morgenavond verder, nieuwe Avondspits. Tot dan. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio, zou je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget...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 Publiceert van Oorschot twee debuten. En nog verhalenbundels ook. Lef? Nou ja, het zijn geboren schrijvers. Sander Collaert debuteert met Onmiddellijke Terugkeer van uw Geliefde. En Gilles van der Loo met Hier sneeuwt het nooit. Collaert en van der Loo. Lees en geniet. Innoveren is jezelf opnieuw uitvinden in plaats van het wiel. Dit was de I uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolies. Verrassend voorspelbaar.